9 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. FNV-bondgenoten sleept een transportbedrijf voor de rechter... dat nog steeds Oost-Europese chauffeurs in Nederland laat werken tegen schamele lonen. En IT-journalist Brenno de Winter reageert op de DigiD-fraude in Amsterdam. Nu het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema.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 De betrokkenen willen niet reageren op de berichten in de Limburgse media. Pensioenfonds PGGM stopt met beleggingen in vijf Israëlische banken... omdat die de bouw van Joodse nederzettingen financieren. PGGM trekt zijn investeringen terug op basis van een oordeel van de Verenigde Naties. Die noemen in verschillende resoluties de nederzettingen illegaal. Economieredacteur André Menema. Met het internationaal recht in de hand heeft PGGM met gesprek aangegaan... met die vijf banken waarin ze enkele tientallen miljoenen euro's hebben belegd de voorbije jaren... En gezegd, van we zouden dat graag veranderd willen zien, aangepast willen zien. Nou, die gesprekken hebben de voorbije tijd niets opgeleverd. En daarmee trekt PGGM dan, zeg maar, aan het eind van zo'n jaar... dan de conclusie van, nou ja, dan besluiten we ermee te stoppen. Dit jaar begint een proef met tweetalig onderwijs op de basisschool. Na de zomervakantie gaan twaalf basisscholen hun lessen ook in het Engels geven. Staatssecretaris Dekker maakt vandaag bekend... welke scholen aan de proef mee mogen doen. Ik ben bijvoorbeeld nu onderweg naar de school waar ik bekend ga maken. Die staat in Den Haag. Den Haag is de internationale stad van, van vrede en van recht. Dat is dus een stad waar ook heel veel mensen wonen die misschien ook later wel eens wat in het buitenland gaan doen. En ik vind het belangrijk dat hun kinderen dat ook vroeg meekrijgen. En ik proef daar eigenlijk alleen maar heel veel enthousiasme. Op veel basisscholen wordt al Engels les gegeven. Maar op de twaalf scholen die meedoen aan de proef krijgen de leerlingen ook vakken als aardrijkskunde en biologie in het Engels. Zeker tachtig voormalige politieagenten en brandweerlieden in New York worden ervan verdacht dat ze onterecht een uitkering hebben gekregen. De hulpverleners zijn arbeidsongeschikt verklaard... na de 11 september aanslagen vanwege psychische klachten. Maar volgens de openbaar aanklager mankeert hun niets. Op Facebookpagina's van de agenten en brandweerlieden... is te zien dat ze inmiddels ander werk doen. De politiechef van New York walgt ervan. Als een New Yorker, als een us citizen, kan ik alleen express over de acties van de the die involved.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 Als de autoriteiten daar iemand met een bijbel zien... wordt de hele familie opgepakt en in een strafkamp opgesloten. Het weer, nog wat motregen, maar vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Vanaf vrijdag wordt het minder zacht. ANWB-verkeersinformatie, Jon Bakker. Nog 10 eh, files, 50 kilometer bij elkaar. Het gaat vrij snel de goede kant op, behalve dan bij de diverse aanrijdingen. Op de A9, van Alkmaar naar Diemen, bij knooppunt Holendrecht. 9 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht... Op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen voor knooppunt Galder, 5 kilometer. Op het knooppunt is dus op de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg... de rechte rijstrook afgesloten na een aanrijding. Ook een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Kleinpolderplein. Daar staat nog altijd 11 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. En wat beter gaat het op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum...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 met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Goedemorgen en speciaal voor de tweetalige basisschoolleerlingen... Good Morning. Wij zijn er weer de hele ochtend. Verslaggever Marcel Dekker is vandaag zwaankleef aan... bij oud-vakbondsman Jaap Smit. Ja, die wordt vandaag geïnstalleerd als commissaris van de Koningin. Of Koning, oh, daar doe ik het alweer <laughs> verkeerd. Uh, <laughs> Dat kost me een euro dit. Um, en het is een spannende dag hoor voor die gepokt en gemazelde oud Dus ik ga me maar eens opwerpen als zijn persoonlijke coach vandaag. Volgens mij is de meest gemaakte verspreking deze dagen... commissaris van de Koning. Eerst nu de uitbuiting binnen de transportsector. FNV-bondgenoten is boos. Nederlandse bedrijven schakelen nog steeds Oost-Europese werknemers in... die tegen schamele lonen in Nederland werken. Schijnconstructies, zegt de bond. Die een vervoerder nu voor de rechter sleept... die onder meer werkt voor bedrijven als DSM en Unilever. Edwin Atema is van FNV-bondgenoten. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het vervoersbedrijf dat u voor de rechter gaat slepen... is Van den Bos uit Erp. Waarom die precies? Waarom sleept u hen voor de rechter? Nou, omdat het bedrijf na een aantal jaren nog steeds volhardt in het niet toepassen van de CAO en het uitbuiten van werknemers. Waardoor uh, Nederlandse chauffeurs uh, geen kans meer hebben op de arbeidsmarkt. En uh, de concurrerende bedrijven van, van de Bos, de bedrijven die, nog wel, die het wel goed doen, daar ook last van hebben. Dus de ene is, is de uitbuiting. Dat heeft met de lage lonen te maken. En u wil ze ook voor de rechter slepen vanwege valsheid in geschriften. Waar heeft dat mee te maken? Nou, dat is niet zozeer waar de procedure zich op richt. Maar we hebben uh, tien Hongaarse chauffeurs die met hun dossiers bij ons uh, gekomen zijn. Nou, dat zien we gewoon vervalste voor, voor arbeidscontracten. Mensen die werken dan zogenaamd voor een bedrijf in Hongarije. Maar de financieel directeur in Nederland, die tekent hier in Nederland de arbeidscontracten. En dat staat dan op Hongarije. Nou, dat is valsheid in geschriften. Daarmee maskeert het bedrijf de werkelijkheid. Dus ze doen net of het zich in Hongarije ja. afspeelt, terwijl het zich in Erp afspeelt in dit ja, geval. Ja, dat klopt. Ja, dat zijn de schijnsconstructies. Dan nou, bent u daar al heel lang mee bezig. Uh, bedrijven maken zich volgens u daar ook al langer schuldig aan. 2012 is er nog een aflevering geweest van Zembla. Is er sindsdien iets verbeterd? Uh, iets verbeterd: dat is dat het bedrijf, uh, dit specifieke bedrijf, het nodige leergeld heeft betaald. Die heeft, uh, is aangepakt met illegale cabotage. Uh, wij hebben zelf als FNV de Hongaarse autoriteiten aangeschreven over dit dossier. Daar zijn ze ook op de vingers getikt. En wat we daar als vakbond van geleerd hebben: dat wij bij de politiek met concrete dossiers uh, aan moeten klappen om weer de regelgevingen te veranderen. Dus wat er veranderd is, is dat we een uh, aanpak schijnconstructies hebben een actieplan transport, nou, waarin staat dat er meer internationaal samengewerkt moet worden dat de interpretatie van een aantal wetten en regelgeving uh, uh, veranderd moet worden. Dat is direct een vrucht uit zo'n dossier. Ja, en, en dit specifieke bedrijf heeft op de routes waar uh, ze illegale ritten deden... Uh, nu Nederlandse chauffeurs ingezet. Dus uh, het is niet zo dat we in dit dossier niks binnen hebben gehaald. Nee, maar waarom gaat u dan uitgerekend dit bedrijf voor de rechter slepen... als daar juist al verbetering te zien is? Nou ja, kijk, verbetering is goed, maar dat is nog niet de eindstreep. Als je uh, volhardt in het uh, fout toepassen van de CAO... He, je doet jezelf voor als toonaangevend bedrijf... en je hebt er gewoon een bende van... Ja, dan moet je daar als vakbond op reageren. En in dit geval hebben we middels overleg geprobeerd eruit te komen. En tijdens die overleggen voerde het bedrijf nog illegale cabotage uit in Nederland. Ja, dan kun je een bedrijf niet meer serieus nemen... Um, ja, dan moet je procederen en dat doen we nou ook. We hebben natuurlijk contact opgenomen met Van den Bos om te vragen wat hun reacties op die aanklacht. Ze wilden niet telefonisch reageren... maar hebben wel een schriftelijke reactie gestuurd. En daarin zeggen ze onder meer dat ze het eenvoudig vinden... om te stellen dat alle chauffeurs gelijk betaald moeten worden. Daarmee kunnen ze de concurrentiestrijd niet aan. Wat vindt u daarvan? Nou kijk, dat is, de, dat is nogal een hele algemene stelling. Wij zeggen ook niet dat alle chauffeurs in Europa... gelijk betaald moeten worden. Maar als ze in onderaanneming of werken voor een Nederlands bedrijf... in en vanuit Nederland... Dan moet er een Nederlands loon betaald worden. Daar is wet en regelgeving ook helder over. Daar is minister Ascher ook helder over. Daar is de Europese rechtspraak ook helder over. Ja, dit bedrijf zoekt voor iedere uh, oplossing wel weer een probleem. Ja, nou ja, goed, zij zeggen: we zijn niet de enige. En als wij dit dus wel uh, netjes volgens de regels dan doen, dan gaan we gewoon failliet. Ja, dat is bijzonder, want de, de Nederlandse bedrijven waar wij mee spreken... die het wel volgens regels doen... die zeggen niet dat een bedrijf uit Oost-Europa de concurrent is... maar de concurrent, dat is van de Transport en het Erp. Het bedrijf om de hoek die via dit soort schijnconstructies... het vrachtje goedkoper kan doen. Zo'n bedrijf, ja, dat, je, noem het maar rupsje nooit genoeg... die willen al maar groter ja, ten koste van gezonde Nederlandse werkgelegenheid... Ja. En daarmee denken die klanten ook. Ja, dit is leuk. Dit gaat allemaal goedkoper. Dus, dus, dus, als, we... dus als zij zeggen van het, het, het speelt sectorbreed... dan zegt u dat klopt niet, want er zitten ook gewoon goede bedrijven tussen. Nee, het speelt... Kijk, dit probleem... Uh, het is van, van incident naar trend gegaan. Hè. Dit bedrijf is ook een van de, van de vooroplopers uh, daarin. Maar uh, uh, uh, het gebeurt heel veel in de sector. Maar uh, we zijn juist zo blij dat de bedrijven die het wel goed doen... dat die zich ook in toenemende mate nu uitspreken... tegen dit soort constructies. Oh. Want dit is nooit de oplossing. Maar hoe, hoe is geest heeft die... te liggen? van bedrijven die het fout doen. Nou, tientallen. Uh, uh, nu slepen we niet alle bedrijven voor de rechter, want er zijn ook bedrijven die het goed doen, uh, uh, middels overleg. Maar we zien zelfs uh, bedrijven die de Oost-Europese chauffeurs er nu uitgooien. En chauffeurs uit de Filipijnen invliegen om uh, gewoon in West-Europa te laten werken. En Van de dus... Bos zegt daarover: van ja, neem dan, pak dan alle bedrijven, of het liefst natuurlijk niet, maar niet alleen ons bedrijf. Want wij gaan, dat uh, kost ons de kop. Terwijl het bij andere bedrijven gewoon door kan gaan. Dit is een sectorbreed probleem. Dan moet je het als vakbond ook sectorbreed aanpakken. En ja, niet zoals dat... u het nu doet. Nou, kijk, ja, maar dat is natuurlijk logisch bedrijf die nu toevallig wat klappen krijgt loopt te piepen. Maar hebben ze in de kern niet wel een, een, een punt dat ze zeggen pak het sector breed aan en gaat het niet stuk voor stuk doen? Nou, we doen het sector breed want er is een aanpak schijnconstructies, er is een uh, actieplan uh, transport, uh, de cabotagerails zijn niet geliberaliseerd, maar dat is heel leuk dat op beleidsmatige niveaus van alles wordt aangepast, maar als we nu een cao hebben met specifiek bepalingen over de inzet van buitenlandse chauffeurs en zo'n bedrijf tikt het gewoon om dat na te leven, ja dan kun je niet anders dan een bedrijf uh, voor de rechter slepen. Dan ja. kunnen we naar de werkgevers gaan, dan kunnen we naar Asje gaan. Maar het bedrijf moet, moet bij de lurven ja. gepakt worden. En dat, dat gebeurt nu. U had het net zelf ook over overleg, want daar zegt Van der Bos ook nog iets over. Uh, ze zegt, well, ja, we, we zijn met de FNV, met de brancheorganisatie... Uh, ...voor de transport de afgelopen jaren hebben we gezorgd naar oplossingen... ...voor dit probleem en uh, die, die zijn er gewoon niet gekomen. Dus, dus laten we zeggen, jullie hebben ook geen bankklare pand, oplossing voor handen. Ja, de, de oplossing hebben we wel. Namelijk uh, op het moment dat Van der Bos zegt: ja, uh, wij krijgen te weinig geld voor het ritje. Dan moet je met ons naar die verladers gaan. Maar dat durft uh, Van der Bos niet. Want dan is hij bang uh, dat, dat hij uh, in een slecht blaadje komt. Dus de oplossing is uh, normale tarieven. Dat moet je dan ook onderkennen als sector. Maar dat wil Van der Bos niet. Van der Bos kijkt naar het oosten. Nu zien we zelfs dat de Hongaarse chauffeurs er worden uitge uitgegooid. En de Roemenen en Bulgaren en zelfs chauffeurs uit Macedonië worden ingezet. Ja. Dus het bedrijf die blijft kijken naar strengconstructies ja. en niet kijken naar oplossingen. In hoeverre heeft u ook machtmiddelen? Om, om bedrijven als een Ikea, waar u ook de pijlen op heeft gericht... aan te pakken, want die huren zo'n bedrijf als Van der Bos weer in. Ja, uh, nou ja Van der Bos rijdt dan zelf niet voor Ikea... maar, uh, nee, maar dit juridische soort machtsmiddelen, die, die zijn er nog niet. Maar je uh, heeft aangekondigd, ook in het aanpak van dit soort constructies... dat, dat er een juridische aansprakelijkheid gaat komen voor de opdrachtgevers... zowel in de bouw als in het transport... Dus uh, wij hopen dat we op hele korte termijn ook in juridische zin... de Unilevers, DSM en IKEA van deze wereld... dat we daar juridische stappen uh, tegen kunnen ondernemen. Maar kan het dan zo zijn dat die bedrijven eieren voor hun geld kiezen... en zich dan helemaal buiten de Nederlandse grenzen gaan vestigen? Want dan zijn ze van het probleem af. Nou, nee, dat, dat is niet zo. Want uh, of een bedrijf nou in Nederland is gevestigd of niet... als er in Nederland gewerkt wordt... moeten de Nederland Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden uh, betaald worden. Dus daarom is de discussie ook van... ja, uh, wij worden het land uitgejaagd. Uh, dat kan dus niet, want een, een Philips die kan de productie naar China verplaatsen. He, die kan de gloeilampen in China in elkaar laten zetten. Maar een vrachtje voor de Albert Heijn van Den Helder naar Maastricht... Dat, dat kun je niet verplaatsen. Je kunt alleen de buitenlandse arbeidsvoorwaarden importeren. Dat gebeurt nu, maar dat is dus illegaal. Mm. Want het argument wat zij gebruiken is van... ja, dan gaan we het land uit en dan kost het Nederland... uiteindelijk nog meer werkgelegenheid. Dat klopt ja. dus niet, zegt u. Nee, kijk, dat is natuurlijk ook altijd weer, weer een uh, dreigement. Um, uh, want bedrijven zijn juist zo sterk omdat ze hier uh, gevestigd zijn. We hebben de Rotterdamse haven. En ja, bedrijven willen ook gewoon de kwaliteit leveren. En dat kan alleen als ze in Nederland gevestigd zijn. Vindt u eigenlijk dat Asscher uh, goed bezig is en dat het ministerie genoeg doet? Ja, genoeg uh, weet je natuurlijk nooit. Uh, maar we zijn wel heel blij uh, met de maatregelen die Ascher heeft afgekondigd. Uh, daar hebben wij onze als, als vakbond ook heel sterk voor ingezet. Hè. We hebben zelf uh, concrete voorbeelden aangedragen. Uh, maar het, echt het werk in het veld, <coughs> de inspecteurs die op pad gaan... Ja, dat moet natuurlijk veel, veel harder en veel meer. Want uh, ja, vanaf Balkan en de 1 is, het, geloof ik, is de inspectie bijna helemaal uitgekleed. En je die, die, die, die, uh, die start dat nu weer. Dus het is niet dat nu morgen alles is opgelost. Het hele inspectieapparaat moet helemaal weer op gang uh, op stoom gebracht worden. Want er zijn nu te weinig inspecteurs eigenlijk. Ja, ja, te weinig en, en nog te weinig middel op een aantal fronten om effectief uh, uh, bedrijven aan te kunnen pakken. Maar we hebben nu, uh, die, nou, de inspectietrein die staat op de rails uh, gelukkig, die is in gang. Ja. Edwin Atema van NVW Bondgenoten, dank u wel. Uh, contact nu met Dennis de Jong, hij is Europarlementariër bij de SP. Zet zich ook al langere tijd in om misstanden bij die Oost-Europese chauffeurs te voorkomen. Meneer de Jong u heeft in de zomer, uh, voor de zomervakantie, een, een brief opgesteld met tien actiepunten. Uh, wat, wat staat daar zo al in? Ja, er zijn een heleboel verschillende dingen in om al die schijnconstructies aan te pakken. Daar uh, zijn heel veel Europese regels uh, belangrijk voor. En we hebben bijvoorbeeld gezegd, uh, als je nou zo'n bedrijf als IKEA neemt... Uh, die kan nu nog zeggen van, uh, ja, het is een transportbedrijf uh, wat fout uh, de boel is. Daar hebben wij eigenlijk als opdrachtgever niet zoveel mee te maken... want we zijn er niet voor uh, verantwoordelijk. En een van onze voorstellen is dat je zegt, je moet uh, die aansprakelijkheid uitbreiden... ...tot de diensten die je inhuurt. Dan wordt Ikea ook gedwongen om te kijken... ...zijn die chauffeurs nou goed behandeld door onze transportonderneming. En uh, zo zit het vol met allemaal praktische voorstellen... ...ook bijvoorbeeld om te kijken die, die routes via uh, schijnconstructies, postbusbedrijven. Eerst was het de Cyprusroute, maar nu zitten die bedrijven vaak in Roemenië... ...gewoon op een postbus, maar ze bestaan niet echt ja die, en dan kun je vervolgens proberen om die arbeidsvoorwaarden uit het land waar je dan zogenaamd gevestigd bent uh, op de chauffeurs toe te passen. Dus hoe okay. mensen voorwaarden. Uh, dat proberen ze allemaal, maar daar kun je ook maatregelen tegen nemen als Europese Unie door alle eisen te stellen aan het management, aan de hoeveelheid parkeerplaatsen die die bedrijven hebben. Want als je 10.000 auto's hebt, dan moet je ook zorgen dat je 10.000 parkeerplaatsen hebt. Ja, dan dan, dan, dan, dan zou het kunnen een... kloppen allemaal. Ja. Ja. Nou, dus... heeft u dat plan nu opgesteld met die 10 punten waar u nu een waarvan noemt. Toch is het natuurlijk al een veel langer durend probleem. Waarom duurt het zo lang voordat er op Europees niveau actie wordt ondernomen om die misstanden tegen te gaan? Ja, Europa is heel erg gefocust geweest op de liberalisering. Van alles moet vrij worden. En uh, de plannen van de commissie waren vooral erop gericht om te zeggen, die binnenlandsfritjes die je nu nog uh, niet vrijgegeven hebt, die moet je eigenlijk ook vrij gaan geven. Dus de uh, toelevering van Albert, uh, Albert Heemvestenvinger bijvoorbeeld. Uh, dat hebben we kunnen tegenhouden met een coalitie van uh, heel veel Europarlementariërs. En toen moest de commissie opeens uh, nadenken... ja, ze komen nu aan met een heel ander probleem. Ze willen niet liberaliseren, maar ze willen die uitbuiting tegengaan. Ja. En ze zijn nog steeds bezig, en het duurt van mij betreft veel te lang om die omslag te maken binnen de diensten van de commissie... en te zeggen, we moeten dus echt die handhaving vooropzetten. Maar de kentering is wel zichtbaar nu Men gaat er wel anders over denken. Ja, de kentering is wel zichtbaar. We moeten keihard blijven vechten, want met name een aantal Oost-Europese landen... zeggen, ja, er moet voorkomen vrijheid zijn en iedere controle... Dat betekent uh, verliezen, extra kosten voor onze bedrijven. Dus het is wel een echt gevecht, ook denk ik binnen die commissie. Maar gelukkig in het Europees Parlement hebben we een hele brede coalitie van links tot rechts die uh, daar tegen tegenaan wil gaan. En, ja, ik probeer het uh, bij elkaar te brengen en blijf die druk ook zetten natuurlijk op de commissaris. Ja. U strijdt ondertussen door. We hebben aan het eind van onze uitzending nog contact met minister Asscher... die ook uh, vertelt wat zijn strijd voor Europa inhoudt wat dat betreft. Dennis de Jong, Europarlementariër, dank u wel. Dank ja. u wel. Deochtend. We gaan naar deel Zoveel in het Vira de Bakel, het Rekenhof in België, zeg maar de Belgische variant van de Nationale Rekenkamer bij ons, die stopt met het onderzoek naar deze trein. NOS-correspondent Joris van Poppel, Joris, waarom hebben ze de handdoek in de ring gegooid? Nou, gebrek aan transparantie, eh, zeggen ze zelf. De voorzitter van het Rekenhof heeft dat geschreven aan de voorzitter van het Belgisch parlement. Het Belgisch parlement had om een onderzoek gevraagd. Hoe gaat dat nu? Hoe is dat gegaan in het verleden? Heel uitgebreid onderzoek van de aanbesteding eh, 12 jaar geleden tot en met het fiasco afgelopen december. Die treinen die vijf weken hebben gereden en vervolgens, nou, we hebben het allemaal gezien, stranden in de sneeuw. Nou ja, eh, de, het Rekenhof zegt dat willen we graag doen, maar eh, als de NS, als de NMBS, als de Nederlandse Belgische overheid niet meewerkt, dan kunnen we dat gewoon niet. Dus handen kunnen ging. En waarom willen ze dat niet meewerken? Nou ja, de NMBS, de Belgische spoorwegmaatschappij, die zegt we willen wel, maar we kunnen niet. Want er lopen nog een heleboel andere onderzoeken. Van bijvoorbeeld het Belgisch gerecht, maar ook in Nederland de parlementaire enquête die wordt voorbereid. Gerechtelijke onderzoeken, rechtszaken lopen er nog. En veel van die stukken zijn gewoon geheim. Dus het rekenhof heeft horen gekregen, jullie mogen wel sommige van die stukken inzien. Bijvoorbeeld de, de koopcontracten, aanbestedingscontracten, testrapporten. Maar die mogen jullie alleen zien als jullie naar ons hoofdkantoor komen en vervolgens die uh, stukken lezen en niet kopiëren. Ook geen bloknootje mag je mee naar binnen. Nou ja, voor een rekenhof is dat wat ingewikkeld natuurlijk. Die moeten die cijfers, die moeten alles, alle informatie uh, goed ook mee kunnen nemen, kunnen analyseren. Dus daarvan heeft het rekenhof gezegd, nou ja, op zo'n manier kunnen wij niet werken, dus doen we het gewoon niet. Ja. En je zei net al, in Nederland werken ze ook niet mee met het onderzoek? Uh, nee, precies. Het Rekenhof zegt dat zowel de Belgische als de Nederlandse autoriteiten die bezwaren uh, opwerpen. En dat zijn dan ook weer dezelfde bezwaren ook in Nederland. Dat, dat ja, die informatie is niet openbaar, mag ook niet openbaar worden. En het Rekenhof in België heeft ook niet de bevoegdheid in dit geval om, uh, om dat te eisen bijvoorbeeld. Ze kunnen niet mensen onder ede horen of ze kunnen niet mm. zelf uh, politiediensten bijvoorbeeld een inval laten doen bij de NMBS. Dat kan allemaal niet, die bevoegdheid hebben ze niet. Nee. Hoe belangrijk is dit onderzoek voor de Vira? Nou ja, in, in België is het redelijk belangrijk. Het is in België het grote politieke onderzoek. Kijk, in Nederland heb je de parlementaire enquête die nu wordt voorbereid. In België komt er geen parlementaire enquête. Het waren hier maar drie treinen in Nederland, zo rond de veertien. Dus het is in België een minder groot, een minder groot verhaal. Het Belgisch parlement heeft in juni gezegd... wij willen wel een onderzoek, geen parlementaire enquête... maar wij schakelen dat rekenhof in. Dus dit was eigenlijk ja, de studie, de analyse... die de Belgische politiek wilde hebben over... dat. Hele debakelen. Uh, nou ja, die studie gaat er uh, niet komen. Ik denk dat ze hier met hele grote ogen naar Nederland uh, kijken. En heel goed opletten wat er in Nederland bij de enquête uh, naar boven komt. En dat zal dan hier vervolgens ook wel weer opgepikt worden. Uh, en daar misschien iets uitgehaald worden. NOS-correspondent in België, Joris van Poppel, was dat. Eind deze maand. Nee, later nog. Eind dit jaar ergens. In mei of zo, dan komt deze man naar Nederland om een concert te geven. In Paradiso Amsterdam. Robert Gray met zijn band. Don't be afraid of the dark. Robert Cray, 1988. Ga je daarheen eigenlijk, of niet? Dat paradies, zodat je dat wist. Het lijkt me wel leuk om een keertje erbij te zijn. Sorry, relaxed. Oké. Okay. Zijn nog kaartjes beschikbaar, begrijp ik. De fraude met de DigiD in Amsterdam Zuidoost is het zoveelste voorbeeld dat aantoont dat het gebruik van DigiD niet veilig is. Brenno de Winter is onderzoeksjournalist en IT-specialist. Goedemorgen, Brenno. Een hele goede morgen. Criminelen konden bankrekeningnummers wijzigen. zodat uitkeringen en toeslagen naar hen werden overgemaakt. in plaats van de rechtmatige eigenaar. Hoe kan het nou dat dit überhaupt nog steeds mogelijk is? Nou, wat er met digid eigenlijk door de loop der jaren heen is gebeurd... is dat er elke keer iets anders is gaan doen met dat digid En elke keer iets gaan doen wat steeds meer waarde heeft. En als iets meer waarde heeft, dan moet je eigenlijk ook de beveiliging opschroeven. En dat kan maar heel beperkt met digid. En dan zie je dus uh, nu voor de zoveelste keer dat het dan wordt gefraudeerd. We hebben eerder bijvoorbeeld in Nesse Landen in Rotterdam al zo'n actie gezien... dat er honderden gedupeerden waren... Uh, een vijftigtal mensen die gedupeerd waren in Groningen. Dus je ziet dat, dat dit soort vormen van fraude, dat men dus dan bijvoorbeeld een bankrekeningnummer verandert, uh, dat men dat dan graag doet. En wat er ook weer een beetje ongelukkig bij is, is dat de bestuursorganen waar het om gaat dan niet controleren of die bankrekening nog wel bij de persoon hoort die die wijziging doorvoert. Oké, okay, dus daarmee zou het al te voorkomen zijn? Nou, je ziet de Belastingdienst toch net iets slimmer gebruik maken van DigiD... en wat terughoudender reageren op elke actie. En eh, de gemeente Amsterdam en, en uh, de Sociale Verzekeringsbank... die nemen dan toch te makkelijk aan dat zo'n systeem foutloos is. neemt niet weg dat DigiD gewoon nooit bestemd is geweest voor dit soort, uh, dit soort transacties. Nou ja, als je al per post natuurlijk um, wachtwoorden opgestuurd krijgt... Dus dat is dus enorm nou, old school. Of gebeurt dat niet meer? Nee, het, dat is juist een extra beveiligingslaag die zich gaan, uh, tegen DigiD is gaan keren. Uh, wat je doet is je vraagt een gebruiksnaam en een wachtwoord aan. En vervolgens krijg je een soort controlecode om je uh, rekening te activeren. Maar als dat nou, nou onderschept wordt? Ja, dan, dan hang je dus uh, heel erg snel. En dat maakt het dus zo ongelukkig. Die brief helpt, maakt het dus mogelijk dat je ja, misbruik maakt van die gegevens. Hmm. En uh, die brieven worden met enige regelmaat onderschept. Dus dit gebeurt ook daadwerkelijk. Dan nou wordt er nu natuurlijk gewerkt aan die nieuwe elektronische identiteiten. De, de EID, of moet ik het gewoon in het Nederlands zeggen? EID. Is dan deze manier van hacken te voorkomen? Dat weten we dus niet. Want kijk, dat, dat wordt elke keer vanuit de overheid nu geroepen. Hè, dat het een heel stuk veiliger is. Omdat het een andere structuur gaat worden. Maar de, het is nog helemaal niet uitgewerkt. Dus we weten nog niet hoe dat er wordt geïmplementeerd. En als je dat niet weet, dan, dan valt het heel moeilijk daar iets zinnigs over te zeggen. Want op het moment dat daar een alle fout bij wordt gemaakt. Ja, dan, dan is dit, zijn dit soort situaties weer opnieuw mogelijk. Dus daar moet heel goed naar worden gekeken. En eh, wat de slecht teken aan de wand is, is dat men een enorm uh, ambitieus tijdschema heeft. En dat moet allemaal al draaien in 2017. En het stond bij de vraag of ze dat gaan redden. Hmm. Want het werkt met een chip in ieder geval. Hè? Dus... Ja, werkt maar weer anders. dat zegt heel weinig. Hè? Want het gaat ook om de procedure. Ze willen volgend jaar al die chips hebben uitgerold. wordt dan de goede chip gekozen. Ik heb zelf ooit laten zien dat de ov chipkaart bijvoorbeeld een slecht gekozen chip was. Ja. Hmm. Uh, dus dus uh, het gebruik van een chip zegt mij niet zo heel erg veel. Wat mij meer zou zeggen is, is het hele stelsel van begin tot eind. Ik ben bij die presentatie ook geweest. Uh, we hebben daar al vrij lang over gepraat. En de uh, eerste indruk is heel positief. Maar ja, dan moet het nog wel geïmplementeerd worden en worden waargemaakt. En dan valt er pas te zeggen of dit een goed systeem gaat worden of niet. Gelukkig hou jij het in de gaten. Brenno De Winter, onderzoeksolutist en IT-specialist. Dankjewel. De u weet, het, dit is over drie uur verspreiden we dat tegenwoordig. Stand.nl. U kunt uh, blijven reageren de hele ochtend. Uh, dit keer gaat het over het voorstel om volwassenen automatisch orgaandonor te maken via, uh, ja, via een bepaald systeem. Dat, dat, uh, dat voorstel heeft een flinke deuk opgelopen. De Raad van State heeft namelijk kritiek op het plan en spreekt over inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Vanwege tekort aan donororganen pleit D66 al jaren voor een actief donorregistratiesysteem. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66 legt uit waarom ze dat zo belangrijk vindt.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 waar we eigenlijk naartoe willen... is dat de wachtlijsten echt heel... Uh, eigenlijk nul worden. Maar dat is nooit helemaal mogelijk. Maar uh, uh, je hebt in elk geval zomaar een halvering. Ja, via het wetsvoorstel probeert de partij ervoor te zorgen... dat iedereen vanaf zijn 18e automatisch geregistreerd wordt... als potentiële donor. Een persoon moet er actief dan via een formulier laten weten... dat hij of zij geen donor wil worden. Dus eigenlijk een beetje de omgedraaide situatie... van hoe het nu is. Nou ja, de Raad van State die ziet daar uh, dus niet uh, veel in... heeft daar kritiek op. Toch onze stelling... Iedereen moet automatisch donor worden, tenzij je daar bezwaar tegen maakt. Zit u nou zelf bijvoorbeeld al jaren te wachten op een, een donororgaan? Heeft u mensen in de familie die dankzij zo'n orgaan nog in leven zijn... of twijfelt u of u wel donor moet worden? Reageer dan op onze stelling. Dat kan door te bellen naar 0800-1101. U mag naar de website www.stand.nl. Twitteren kan, eens of oneens, maar doe dat dan met hekje standpunt... of reageer via de gratis te downloaden standnl app Er zijn al wat eerste reacties. Ja, sowieso leeft dit natuurlijk al langere tijd. Toen Pia Dijkstra met het plan kwam... toen schreven Daan Spaargaren en Geert de Walling... een opiniestuk in de Volkskrant. En die schreef... het gebrek aan orgaandonoren is een urgent probleem... maar dat zou moeten leiden tot een andere impuls. Stimuleer voorlichting over orgaandonatie. Steun acties van vrijwilligers en patiëntenverenigingen. Maar blijf bij je principe... een menselijk lichaam is geen orgaanfabriek in standen, in handen van de staat. En in Elsevier schreef Arthur van Leeuwen... een actief donorregistratiesysteem... zoals de deftige term luidt voor ja tenzij degradeert de bevolking tot een voorraadje organen... met de staat als magazijnmeester. Dennis de Jong die twittert, blijf van mijn lijf af, daar gaan jullie niet over. Ik heb het van mijn schepper gehad en het is alleen van hem. U kunt de hele ochtend dus reageren via Twitter, via de site... en via telefoonnummer 0800-1101. Dit is Radio 1.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 AWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met files nog op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen... bij knooppunt Ketelplein, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Diemen naar Amstelveen... bij het AMC, 2 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. En de andere kant op, vanuit Alkmaar naar Diemen... bij knooppunt Holendrecht, 7 kilometer. De linkerrijstrook is nog altijd afgesloten na een ongeluk. Dan nog staal 20. Vanuit hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein, 6 kilometer. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En er zijn drie rijstroken dicht. De ochtend. Neurowetenschapper Jeroen van Baar houdt een vurig pleidooi voor de zesjescultuur. Lang leven de middelmatigheid dus. Mm, ja, het is een bijzondere dag vandaag voor Jaap Smit. Hij wordt geïnstalleerd als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En vanochtend zijn ze daarvoor aan het oefenen. en onze verslaggever Marcel Dekker loopt met hem mee. Ja, en ik heb ook even twintig keer geoefend dat het commissaris van de <lacht> Koning is. Ik heb nu al beloofd aan meneer Smit dat ik voor elke keer dat ik commissaris van de Koningin zeg... in plaats van koning ik een euro op dit schaaltje doe. Hopelijk, hé. Hey. Die man is zo ik er al rijkvol geworden, een... denk ik, of niet? 15 euro, ja. Okay. Uh, uh, maar dat pak ik zo meteen gewoon weer terug, hoor. Uh, meneer Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, maakt u nog wel eens uh, de vergissing? Ik heb hem nog in één keer gemaakt. Nee? Daar nee. geloof ik helemaal niets van. Ik zou eigenlijk uw voorlichter erbij moeten pakken. Doet u dat, maar het is gewoon waar wat ik zeg. Ja. Ik, heb... ik, ik kijk even naar een knikje van de voorlichter. Nooit die fout gemaakt? Nee? Niet op betrapt. Nou... Spannende dag voor u, meneer Smit. Uh, natuurlijk bent u al benoemd, halverwege december. Uh, of nee, beëdigd bent u halverwege december door de koning benoemd. En uh, straks wordt u geïnstalleerd. Um, ja. En wat is aan het einde van de dag dan de meest spannende gebeurtenis geweest van die drie? Die installatie en met name de, de kennismaking met veel mensen die op de receptie komen. Het aansluitend is de nieuwjaarsreceptie. En daar zal ik ook een verhaal of een toespraak houden. En dan heb ik goed nagedacht wat ik daar ga zeggen. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat en hoe dat valt. Ja, daar ja. gaan we zo meteen of later vanochtend ja. nog wel iets over horen. Wat u gaat zeggen. Uh, ja, die beediging bij de koning. U bent de eerste commissaris van de koning die. Uh... <laughs> dat ging <er> benen, ja. <laughs> koning, uh, De eerste commissaris van de koning uh, die door de koning beëdigd is. Hè? Dat klopt. Ja. Ja. Ja. En dat was een bijzondere gebeurtenis. Het was misschien zelfs een beetje buiten protocolair. Kan je dat zo zeggen? Nou, het is wel aan het protocol gebonden, maar wat bijzonder was, is dat uh, ik, ik ben inderdaad de eerste commissaris van de koning geweest, die door deze koning is uh, beëdigd, En uh, dat was een, een, een belangrijk moment. En wat mooi was, is dat mijn vrouw daar ook bij mocht zijn. Het was in het verleden niet zo, maar uh, mijn vrouw was daarbij. En dat, uh, dat zijn ook voor ons beide belangrijke momenten. En uh, uh, nou ja, je staat een oog in oog met de majesteit. Ja. En die, uh, een aantal belangrijke, er worden een aantal belangrijke vragen gesteld. En je, je zweert dan de eten, zoals ik dat gedaan heb. Of je, je legt de eten af. En ja, dat, is een, nou, dat moment zal ik niet gauw vergeten. Nee. Trotse momenten voor een kerstvers nog te installeren... commissaris van de Koning. Zijn naam, Jaap Smit, zoals gezegd, uit het bouwjaar 1957. Uh, die in de afgelopen weken tijd heeft gehad... om het kantoor van zijn voorganger Jan Fransen... Uh, enigszins te hermodelleren. Uh, en ik moet zeggen, meneer Smit... Ja... Het is vast iets anders dan uw vakbondskantoor in het verleden. <laughs> ja, het, groter. Het is wat groter, ja. En dat uh, meer berekend op de, ontvangst van, op de ontvangst van mensen. Maar het is een prima kamer. En uh, ja, ik, ik moet er nog in zitten, om het maar zo te zeggen. Het is nog niet, nog niet mijn kamer. Dat, dat zal de komende weken wel gebeuren. Ja, ja. Want dat was u, hè, voorzitter van CNV. Tussen de mensen, vechtend tegen sociaal onrecht. Zeker. En dan opeens commissaris van de Koning worden. Wat is in uw gevaren? <laughs> nou ja, als je naar mijn loopbaan kijkt... dan zie je dat ik verschillende dingen gedaan heb. En uh, dat mij zeg maar, de goede zaak altijd zeer aan het hart gaat. En uh, ik heb ook nooit verwacht... dat ik nou mijn, de rest van mijn carrière bij de vakbond zou werken. En dit kwam voorbij en dat bood de kans. Ja, het is een, een, ook een prachtige vervolgstap... om me op deze manier ook weer te wijden, te wijden aan wat ik de goede zaak vind. Ja. Nou, er valt wat te doen voor de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Dat gaan we later vanochtend allemaal horen. We gaan u volgen. Uh, en u gaat zo meteen in de overleg. Uh, heel kort nog even dat overleg. Wat, wat gaat u doen? Ik zit nu in overleg waar het gaat om een benoeming van een, een burgemeester in een van de plaatsen in Zuid-Holland. En zometeen heb ik aansluitend een overleg waarin mij vertelt het, wat het betekent om een lid van het Koninklijke Huis te begeleiden. Dat zal morgen gebeuren waarin ik. Ja aanwezig zal zijn bij het, het festiviteit rond 200 jaar Koninklijke Landmacht. In aanwezigheid horen we zo meteen meer over. Tot zometeen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is ook in Zuid-Holland in Den Haag. Hij heeft net bekendgemaakt welke basisscholen... tweetalig onderwijs mogen gaan geven. NOS-verslaggever Mark Ron Visser die praat daarover met de staatssecretaris. Uh, ja, het zijn twaalf uh, scholen verspreid door het hele land. Een van die scholen hier in Den Haag. De Haagse schoolvereniging, meneer Dekker... Uh, 50% van de lessen in het Engels in het lager onderwijs. Why? Nou ja, om te beginnen. Omdat deze school en de ouders en leerlingen hier op school... dat heel erg graag willen. Uh, Den Haag is natuurlijk een hele internationale stad. Internationale stad van, van recht en vrede. Veel VN-instellingen. Andere internationale instellingen hier. En leerlingen weten inmiddels zelf ook al... dat uh, uh, ja, de goede beheersing van dat Engels... heel erg belangrijk is voor later. Nou, uh, als kinderen die taal heel vroeg al oppikken. Waarom zou je er dan niet mee beginnen? Ja. Er ligt ook een wetsvoorstel om uh, op alle basisscholen... een deel van de lessen in, uh, in het Engels te gaan, gaan doen. Uh, hoe, kom, hoe gaat u ervoor zorgen dat die experimenten niet ten koste gaan... van de kwaliteit van het onderwijs? Nou, door, door de vinger aan de pols te houden. Hoe doet u dat? Nou, We hebben dat uh, in het verleden bijvoorbeeld gedaan. Toen, toen ging het niet om zoiets... Verstrekkend zoals wat we vandaag hebben gelanceerd. Maar toen ging het bijvoorbeeld om 15% van de lessen in het Engels. Maar wel al vanaf vroeg. Niet, niet alleen maar 7 en 8 dat al sinds de jaren 80 doen. Maar eigenlijk al van de groepen 1 of 2. Ja, de kleuters dus. Vanaf de kleuters. Ja. Nou, en dan zien we dat als de inspectie daarnaar kijkt. En we hebben ook de Rijksuniversiteit Groningen daarnaar laten kijken. Dat het niet ten koste gaat van het Nederlands. En dat vind ik heel belangrijk. Mm -hmm. Maar dat het wel heel erg... ...positief is voor het nou ja, oppikken van het Engels... ...en het spreken van het Engels... ...en zelfs het spreken van een derde en vierde taal. Kinderen worden taliger. Ja. Nou, Dat gaan we eigenlijk hier nu weer doen. Want voordat je iets veranderd in het onderwijs is het wel eerst goed om dat te kijken van ja wat, wat, wat, wat doet dat en leidt dat niet tot ja, ongewenste effecten uh, en onbedoelde effecten. Dus we gaan het hier doen met twaalf scholen en vanaf volgend jaar komen er acht bij. Ook daar houden we de vinger aan de pols. Ook daar is weer een universiteit bij betrokken. Want het moet uiteindelijk iets extra's toevoegen en het mag niet ten koste gaan bijvoorbeeld van het oppikken van het Nederlands. Want ja. we willen dat kinderen ook goed Nederlands spreken. Ja. We zijn nu op een school uh, waar al een internationale afdeling is. Deze kinderen worden al geconfronteerd met andere talen. Heel veel Scholen in Nederland hebben dat niet. Er zijn ook nog zwakke leerlingen. Hoe, hoe gaat u dat allemaal doen? Zijn er misschien toch ook een heleboel leerlingen die het niet aan kunnen om in het Engels onderwijs te krijgen? Nou, om te beginnen moet je dit alleen maar doen als een school daar klaar voor is. Met andere woorden, als er leraren zijn die het ook echt kunnen, en dat is nog lang niet overal het geval. Je moet het ook alleen maar doen als ouders en leerlingen de hel in zien, als die ja. het graag willen. Nou, dat is op deze school is dat zo. Um, en we zien natuurlijk dat voor heel veel vakken, voor rekenen, voor taal en voor Engels... je kinderen hebt die dat sneller oppikken en kinderen die iets meer moeite hebben. Maar dat betekent ook dat als je er als school voor kiest om tweetalig onderwijs te doen... dat ook de kinderen die wat meer moeite hebben, dat je die wat extra begeleiding moet geven. En ik denk dat dat heel erg goed komt. Wanneer is de pilot geslaagd? Pilot is ook alweer zo'n mooi Nederlands woord, hè? Ja, precies. We komen het overal tegen die Engelse taal. Nou, laten we ook maar eerlijk zijn. Nederlands is natuurlijk fantastisch, maar over de grens kom je er niet heel ver mee. En we zijn een open economie. We verdienen heel vaak ons geld over de, over, over de grenzen. Dus waarom zouden we nou niet tijd en aandacht besteden aan het goed leren van een, van een taal? En wat mij betreft is deze pilot dus ook geslaagd als blijkt dat er over vier jaar deze scholen en ouders en leerlingen nog heel erg enthousiast zijn... en ze eigenlijk verschillende dingen hebben gedaan... heel goed Engels hebben geleerd. Veel beter dan wanneer ze niet vroeg waren begonnen. Maar dat het vervolgens ook niet ten koste is gegaan van heel veel andere dingen. Dus het moet wel en-en zijn. Ja. Maar ik geloof dat als je in het onderwijs de lat hoog legt... Ja, dat heel veel kinderen uiteindelijk veel meer kunnen dan ze om zelf denken. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, thank you very much. Well done, it's a pleasure. We worden in gesprek met NOS-verslaggever Mark Robin Visser. Oké, okay, tweetalige kids, zeg het dan maar. Waar gaat dit liedje van Adel precies over? Tot 12 uur, de KRO en CRV, op Radio 1. This is the end. Hold your breath and count to ten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 Vol van Adel. Door de prestatiecultuur in het onderwijs voelt de middenmoot zich onterecht minder waardig. En daarom komt neurowetenschapper Jeroen van Baar met het pleidooi: lang leven de zesjescultuur. Volgende week komt zijn boek hierover uit. En Jeroen van Baar is hier bij ons hartelijk welkom. Dank je wel. Dit is toch een 1 april grap? Mag ik aannemen uh... Nee, nee. Ik ben echt een groot fan van de zesjescultuur. Dit is serieus? Ja. ja maar zeker. We kennen allemaal nog balkende in 2003 die zei uh, tevreden zijn met een zesje. Nou, dat past niet meer in deze tijd. En nou pleit jij weer voor de cultuur. Ja, ja, inderdaad. Ja, het, het probleem met excellentie in het hoger onderwijs... althans in Nederland, is dat het heel erg selectief is. Um, en daar ontkom je ook niet aan, want we willen het allerbeste onderwijs... maar dan alleen voor de toplaag van studenten. Um, en dat betekent dat eigenlijk alle studenten zich gedwongen voelen... om daartoe te gaan behoren. En daarmee heb je een enorme prestatiedruk toegevoegd aan het hoger onderwijs. Nou, niks mis mee, zou ik zeggen. Ik dacht het wel, waarom niet? Nou, een beetje werken en een beetje goed je best doen. Dat is toch niks mis mee? Nee, zeker niet. Alleen we moeten het niet opleggen aan mensen. Kijk, in Amerika is het hoger onderwijs nog veel selectiever... en ook excellenter. Harvard is daar ja. het allerbeste universiteit. Alleen daar zie je dat leerlingen al vanaf de basisschool... worden gepusht om te presteren en aan hun cv gaan werken vanaf hun twaalfde. Maar wat is daar mis mee? Ik denk dat we daar niet uh, prettigere mensen van worden, om hier, heel eerlijk te zijn. Het klinkt een beetje abstract misschien, maar... Um, het probleem met al die prestatiedruk is dat je, dat je waarde gaat hechten... aan meetbare prestaties, aan excellentie. En dat betekent ook dat dingen als, uh, als vriendelijkheid, bescheidenheid... waar Nederland juist zo goed in is, uh, dat die een beetje verloren gaan. Ja, maar ja, ja. daar winnen we de oorlog niet mee. Welke oorlog? Met bescheidenheid en vriendelijkheid. Ja, de oorlog, ik bedoel niet de oorlog, maar dat is een algemene... <laughs> ja, dat, dat snap ik, ja. Nee, maar ik, ik denk dat de misvatting is dat we... Dat we nog beter moeten. Dat we nog verder moeten groeien. Dat, er meer, dat we he, de, de kinderen nog beter moeten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Want dan krijgen we meer economische groei. Maar eigenlijk zeg je, we worden daar minder gelukkig van. Ja, Volgens ja, mij is dat ja. ook zo'n generatie ding. Wij zitten meer in die generatie van je moet gewoon hard werken. <laughs> je moet iets presteren. En niet zeuren vooral. En de jongere generaties, je moet gelukkig zijn. En zorgen dat nou ja, het kijk, leuk is wat je doet. Kijk, ik, ik, het is niet altijd leuk. Ik pleit niet voor het recht om lui te zijn. Ik, ik wil alleen af van de plicht om uitzonderlijk te zijn. En dat is wat je krijgt als je het hoger onderwijs zo selectief maakt. Dat iedereen wil uitblinken. Dat is toch gewoon onmogelijk. Maar als je, als je daar toch op inzet, hè, dus even laten we zeggen onze manier uh, aanhoudt, dan, dan heb je toch altijd wel automatisch een, een laag die daaronder valt. Dat is dan zeg maar die middenmoot. En ja. daar is dan toch niks mis mee? Maar het gevoel ontstaat dat daar wel wat mis mee is. Maar, maar waar, waar komt dat gevoel vandaan? Ja. Uit uh, het, het simpele feit dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de excellentie, de allerbeste... En, en wat dan normaal was... dat wordt dan in één keer een soort van slecht. Maar is dat, is, jij bent zelf 23? Ja. Dus laten we zeggen, je hebt heel lang... Uh, nog niet zo lang daar, geleden daar, heb je daar rondgelopen. Ja. Uh, afgestudeerd nu intussen als neurowetenschapper. Ja. Maar is daar echt een soort tweedeling dan? Van, oh, dat, dat is de middenmoot. Daar gaan we niet mee. Koffie drinken in de pauze, noem het maar. Nou... Zo, zo direct op sociaal gebied is het niet alleen. Iedereen voelt die prestatiedruk. Iedereen wil bij de excellente studies of de, he, de honors colleges komen. Want dan wordt je ook, heb je ook meer kans op een baan. En dat betekent dat iedereen krampachtig probeert zich te onderscheiden. Met allemaal uh, kunstmatige nevenactiviteiten op je cv en dat soort dingen. Um, dus we gaan allemaal mee in die red race. En uiteindelijk zijn er nog steeds maar dezelfde 10% mensen die daarin winnen. Hoe heb je daar zelf in overleefd dan? Ja, ik weet niet. Uh, mij, mij ging dan wel goed af. Dus ja. Ik, ja, ja. Nee, maar je kan ook zeggen: ja, hij heeft makkelijk praten met zijn 23 jaar. Een neurowetenschappers, ja. zijn eerste boek al gemaakt. Ik mm -hmm. ja, ja, dus ben eigenlijk zo'n excellent mannetje, ja. of niet? Ja. Nou ja, ik, ik, ik, um, uh, dat, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik, ik ben middelmatig in, in heel veel dingen. Um, maar ik merk ook bij mezelf dat, dat ik. Ben gaan studeren omdat ik dat leuk vond, omdat ik het interessant vond. Maar dat ik gaandeweg steeds meer waarde ben gaan hechten aan een soort van meetbare prestaties. Ja. En dat haalt ook een stuk van je plezier in je werk juist weg. Maar het is ook wel een beetje de realiteit, hè? want later in het bedrijfsleven of waar je ook terechtkomt, gaat het ook om die prestaties. En wordt je. Nou, word je ook, wordt er ook gekeken naar natuurlijk hoe jij je gedraagt binnen een groep, maar ook wel degelijk wat ja. jij betekent voor een bedrijf. Ja, zeker. Maar of je het goed doet. Maar dat kan ook. Uh, buiten, zeg maar, meetbare, cijfermatige prestatie liggen. En een, een bijkomend probleem dat hiermee te maken heeft... is dat we iedereen eigenlijk opleiden voor het bedrijfsleven. Daar moet je aan competitie doen. Moet je beter presteren dan de rest. Maar... En het onderwijs bijvoorbeeld. Het hoeft of in, niet overal. Of in de zorg hoeft het niet overal. En nee. juist doordat we zo op excellentie focussen, hebben die beroepen problemen om mensen te, te vinden, want die worden niet geassocieerd met die excellentie. Ik begrijp wel dat je zegt uh, dat je mensen gaan kunstmatig dingen op hun cv zetten om maar slimmer over te komen of beter over te komen dan ze zijn. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja. Maar ik heb het gevoel dat je een verkeerde conclusie trekt als je zegt van het draait om excellent en dus is alles wat minder is ook minder waardig. Dat wil toch niet zeggen dat de rest minder waardig is? Nou, dat is niet mijn conclusie. Dat is hoe het voelt. Maar dat, dat, ja, maar jij ja. zegt zelf, je hebt het gevoel niet nu, het is dus niet op de universiteit het gevoel dat je dat niet meer meetelt als groep. Dat valt wel mee onderling. Nou ja, het, het valt onderling wel mee. Maar in het systeem tel je niet meer mee, nee, inderdaad. Dan, dan, dan heb je het gevoel dat je, dat je minder presteert dan de rest. Terwijl je vroeger, zeg maar, in die fijne zesjescultuur, um, uh, gewoon aan, je, aan jezelf kon werken, ja, persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kom je niet meer in aanmerking voor die topfunctie. Maar die ambitie had je dan toch al niet, omdat je voor de zesjescultuur maar bent. Maar iedereen heeft die ambitie dus wel, omdat je gepoest wordt om te presteren. En dat, dat, dat zie je ook bij mijn leeftijdsgenoten. Um, iedereen wil een baan bij een topwerkgever, bij, bij een a van KLM. Maar uiteindelijk zijn er maar heel weinig arbeidsplaatsen beschikbaar. Ja. Maar iedereen wil dat omdat dat de norm is te, te streven voor uitblinkerij. Mm -hmm. ja. er, er was een ingezonde brief in NS Handelsblad, dacht ik... van de directeur van de Stende Hogeschool in Leeuwarden. Die zegt, ja, ja we pemperen studenten veel te veel. En dat leidt juist tot middelmatigheid en ook tot studiekeuzes... die uh, misschien helemaal niet zo verstandig zijn altijd. Ja, als ze voor het geluk gaan. Nou ja, dan zijn ze dus wel verstandig. Maar dan meet je verstandigheid af aan, aan, aan hoeveel economische waarde een student heeft. En dat vind ik een rare manier van meten. Ja. Maar die middelmatigheid, die moeten we toch juist ook niet hebben. Waarom niet? Ja, dat, dat vraag ik jou. Nee, ik zeg dat we die, dat, dat, dat prima is, die ja, middelmatigheid. Ik, nee, denk dat dat ik, dat onver, ik denk dat die onvermijdelijk is en ik denk dat het, dat, dat het beste is als mensen graag willen uitblinken, dan moeten ze dat zelf doen. Alleen je moet niet alle studenten gaan onderwerpen aan een soort van prestatiecultuur. Daar wordt niemand gelukkiger van. Dat is ook uit het psychologisch onderzoek gebleken trouwens. Uh, we weten al sinds de jaren 50 dat, dat mensen die overal het onderscheid te kan willen halen, die zijn, staan bekend als maximizers, die zijn minder tevreden met wat ze bereiken dan de satisficers die genoeg nemen met wat ze hebben. Maar als dat nou wel gaat, dat je wel het ondersteuid te kan wil en dat je daar ook nog een goed gevoel bij hebt... Nou ja, dat kan alleen als je het ook dan daadwerkelijk het okay, bereikt. Toch? En dat is maar voor een heel kleine groep weggelegd. Ja, en als de rest dan tevreden is met een iets mindere positie, dan zijn we er dat toch? Dat zou heel fijn zijn, maar ja. dat, dat wordt dus ontmoedigd. Daar ben je bang voor dat niemand door... dat meer durft te voelen. Ja. ja, en dat is al tien jaar lang zo, sinds de dat, uh, dat in gang zet. Want laat duidelijk zijn, ik ben heel erg voor meer vriendelijkheid en meer liefde in de wereld. Nee, serieus. <laughs> Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. We zitten te veel uh, alleen maar te kijken. En, uh... We willen het allemaal. Dat, is ja. het eigenlijk. dat zou het mooiste ja. zijn eigenlijk. Ja. Het staat allemaal in jouw boek, hè? De ja. prestatiegeneratie, een pleidooi voor middelmatigheid. Half januari dan komt het op de markt. En Aanstaat de boodschap aan Nederland is duidelijk. Dat, ja. is, dat, dat is half januari ja, dat is allemaal, alweer. Ja. Gaat snel ja, voor een in dit nieuwe jaar. Ja. Dankjewel, Jeroen van Baar. Graag gedaan. In de Arnhemse wijk Klarendal ligt verslaggever Maarten Bleumers... zijn oor te luisteren om te horen hoe er daar... op het dagelijkse nieuws wordt gereageerd. En vandaag is het weer eens tijd voor een bezoekje... aan Willem de Paardenslager. De ochtend. De minimaatschappij. Doorgaan, hè? toch? Wat ja. ben je aan het doen? Uh, vlees klaarmaken. Hè? dus uh, afschoerden voor karbonade. Uh, en uh, daar gaat het schoerd vanaf. Heeft u ook liefde voor het paard? Ja, natuurlijk. Het is toch verschrikkelijk wat er gebeurt de uh, afgelopen periode... weer met, uh, met dieren en, en, en paarden die mishandeld worden in weilanden. En uh, ja, goed, uh, dan zeg ik er ook bij van uh, pas goed op je vee, hè? Thuis moet er ook goed op passen. Dus uh, in de weilanden moet er zeer, zeker goed op passen. En dan zijn wij de dierenbeulen, weet je. Dus, <laughs> Meneer. is een Ja, dat kan. Uh, het moeten wel mensen zijn die verstand van zaken hebben. Want een paard uh, uh, is... Uh, ja, als hij zo weet hoe sterk hij was... dan kwam je ineens eens bij hem. He? Nou, en dat, uh, oh, dus, dus u denkt dat diegene die die paarden mishandelt, dat het ook nog een kenner is? Dat denk ik wel. Ja, want, uh, want een paard... Uh, als je een uh, kenner bent... Die, die weet gewoon dat je een paard moet aanspreken... als je een vreemde bent voor een paard. Opa, dus de andere opa van de familie... aan de Schelmseweg, opa Gerritse, opa Bertes. en uh, die uh, verhandelde paarden. dus haalde paarden uit Duitsland, België. Dus als een paard naar Nederland komt... dan moet je weten dat dat paard daar vandaan komt... en altijd benaderd is met voederen aan de rechterkant. Dus niet aan de linkerkant, zoals in Nederland de gewoonte is... Is, dus, dat zo? is dat zo in Nederland? Nou, ja, dat, dat, dat was altijd de gewoonte, of dat nu nog steeds is, dat weet ik niet. Maar eh, eh, zo was het altijd wel. Nou, het is alleen jammer dat zo'n paard eh, op dat moment niet in de gaten had wat voor lui daar nu bezig zijn, wat ze willen gaan doen. Want dan, eh, dan, eh, ja, dan kwamen ze niet meer het weiland af hè, of uit. Allright. Dus dat, eh, ja, dat is jammer dat een paard eh, niet eh, zo'n eh, zintuig heeft eh, dat hij denkt van nou, nou word ik mishandeld. Ik drie kwartjes erbij. Nee. Uurtje? Nee, vet. Oh, dat is ook goed. Dat is okay, Bye. Bye. Alles wat hier komt, zijn paarden die dus in nood geraken en die dus, uh, ja, dus het beste af zijn, dus dat ze gedood worden. Even een rare gedachte, kronkel. Want als we het hebben over die paarden in Limburg. Ja. Kan het dan dus zo zijn dat die paarden die dusdanig zijn toegetakeld, dat ze het gewoon niet redden, ja, dat die dus bij u terechtkomen? Nou, dat denk ik niet, nee. Ik zou ze niet willen hebben. Paard dat mishandeld is. Uh, je weet niet wat er precies mee gebeurd is. Het is gewoon te onzeker. Nou, ook dat. Maar het is ook een, uh, een slechte gedachte. Dat ik hier een stuk vlees heb liggen wat mishandeld is. Dat, dat, dat zou ik niet kunnen verkopen. En, uh, maar goed, ik doe dus ook mensen die dus paarden hebben... Uh, het verzorgen dat het paard dus netjes aan zijn eind komt. Op het abattoir, dat regel ik wel allemaal. Dus uh, de papieren en uh, het uh, contact met de slachthuizen zo dicht mogelijk in de buurt. Weet je u bent ook een soort van uitvaartverzorger. Ja, kijk, eh, als ik dus naar iemand toe ga die een paard heeft en, en dat paard moet weg, dan ga ik natuurlijk niet. In mijn, mijn slagerskostuum. Eh, ik ga ook niet in een zwart pak natuurlijk, maar je een beetje gepaste kleding ga je naar zo iemand toe. En ja, daar moet je dus toch wel eh, voorzichtig mee omgaan en eh, respectvol. Eigenlijk, eigenlijk een heel mooi vak wat u heeft. Ja, dat hebben we ook, ja. We hebben de aftrap gegeven tegen half tien voor Stand.nl. Iedereen moet automatisch donor worden tenzij je bezwaar maakt is de stelling. Nou, De eerste stemmers zijn al binnen, 136 stuks om precies te zijn. 47 procent, tot nu toe, eens 53 procent. Oneens, nu kunt bellen, 0800-1101. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen, meneer Nico van Schoots. Nico. Dag, ik ben het oneens met de stelling. En waarom? Nou, dat, uh, ik, ik denk dat dat een, een, een, echt een principe kwestie is. Dus ik denk niet dat je mensen uh, um, bij, zeg maar bij default uh, donor mag maken. Ik ben zelf uh, ben ik donor en daar heb ik ook zelf voor gekozen. En dat vind ik een privézaak. Um, wat ik wel vind is dat er absoluut meer donoren moeten komen. En om dat te bereiken vind ik dat de overheid best één keer per jaar... alle mensen waarvan ze niet weten of ze wel of geen... Uh, donor willen zijn, die mag je best één keer per jaar benaderen... met de vraag van uh, wat wil je zijn, wel ja. of geen donor. Ja, maar zelf kunnen kiezen is belangrijk, zeg je. Dankjewel. Stand.nl, goedemorgen. Goeiedag, Ik ben tien Ruiter uit Steenbergen. Maar, ik praat, ben het oneens met de stelling dat jaarlijks oproepen... wat die vorige meneer zei, daar ben ik het mee eens. Ik vind dat er een systeem zou moeten komen... waarin mensen worden geregistreerd die willen doneren. En als je in dat systeem staat, kun je ook organen ontvangen... En sta je er niet in? Nou, dan ontvang je ook niet. Natuurlijk, kinderen tot 18 kunnen wel ontvangen. Maar daarna, nou, als je wil geven, kun je ook ontvangen. Dat lijkt me sociale gedachte erg vaardig. En dan snij je in je eigen vingers als je niet meedoet. Kijk, dank u wel. Ja, daar reageert ook Mark Westendorp via Twitter op. Die schrijft ook, als je geen donor wilt worden uit principe... kun je ook niet verlangen dat donororganen voor jou beschikbaar zijn. En op onze site schrijft nog iemand... veel mensen willen het wel, maar vergeten zich gewoon op te geven. En je kan bezwaar maken, dus wat maakt het uit? Het is een daad van menslievendheid die we allemaal zijn vergeten. Iedereen moet automatisch donor worden tenzij je bezwaar maakt. Dat is de stelling. Kom maar op met uw reacties via de bekende kanalen. Makkelijkste misschien om te bellen. 0800 1. 1-0-1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 is Archie.